Station Voor jou. Dit is weekend op je radio. Weekend Radio. En dit is het volgende uur op Eurostar Radio. Voor de beste muziek luister je naar Eurostar Radio. van avond luisteraartjes, daar zijn we dan weer. Hè. Dit is uh, Eurostar Radio. En ik ben DJ Jaap en het is vandaag uh, zondag 9 december 2012. Gaan we gaan vanavond doen, zoals vanuit op zondag tussen 8 en 10 uur. Kun je live inbedden uh, via Skype? En uh, dat gaat als volgt: je typ in DJ liggenstreepje jaap. Dat is het Skype-adres, dus DJ liggenstreepje jaap. En dan kan uh, je inbedden en dan kom je live in het programma en dan kan je lekker mee tetteren. Ja mensen En uh, oké, okay, het is uh, nu 4 uh, minuten over 8 En uh, oké, okay, vanavond Tot 10 uur En misschien als het echt heel gezellig wordt uh, Je weet maar nooit Dan gaan we gewoon door tot 12 uur Maar dat onder voorbehoud Maar officieel tot 10 uur Dus uh, mensen, bel DJ Wiggens-Jaap en dan kan je inbellen en dan kun je je zegje doen. En weet ik veel wat je allemaal wil zeggen of doen. Maar we houden het wel een beetje netjes. Oké, okay. dus uh, gaan we lekker verder luisteren. We wachten op de eerste bellen. En anders uh, kijk ik of ik iemand kan bellen. We zien het wel al allemaal wel hoe dat allemaal gaat lopen vanavond. Oké, okay, luisteraars. Veel plezier. En tot straks zou ik zo zeggen... Absent Feet met Wignet Bones En het volgende nummer is van Alexander Bleu met uh, Teacher Oké, okay, ja, ik uh, weet niet of ik goed gehoord uh, ben Ja, we zien het wel ja, oké. Okay. Nou, mensen, het is uh, zoals je weet uh, zondag uh, 9 december 2012 En het is nu, het is het kwart over acht En uh, je luistert naar Voor de beste muziek luister je naar Eurostar Radio Ja, wacht even, dat moet even overnieuw hè Beste muziek, luister je naar Eurostar Radio. Ja, dat klinkt alweer een stukje beter, hè. Hij wordt het de muziek wat lager. Helaas zijn de jingles en de muziek allemaal onder één Eén knop hier zo. Dus uh, dat wordt lastig. En dat geldt ook voor, uh, voor de Skype. Ja, uh, het is. Uh, ja, we gaan nog even gauw verder draaien. We kijken of er iemand uh, belt. Of anders bel ik wel even, hè. Kunnen we even nog de test even doen? Hè? We doen nog even de test en het was vorige keer, dat is leuk. De test. Ja, daar komt ie. Hallo en welkom bij de testservice van Skype. Na de pieptoon kunt u een bericht inspreken van maximaal 10 seconden. Daarna laten we u dit bericht terughoren. Ja hallo, je luistert naar Eurostar Radio, we zijn elke zondag in de lucht van 8 tot 10 live met het belprogramma van DJ Jaap. Ja hallo, je luistert naar Eurostar Radio, we zijn elke zondag in de lucht van 8 tot 10 live met het belprogramma van DJ Ja. Ja ja. Als u uw eigen stem kon horen, hebt u Skype correct geconfigureerd. Als u dit bericht hoort, maar niet uw eigen stem, dan is er iets mis met uw audio-opname-instellingen. Controleer uw microfoon en microfooninstellingen, of kijk op Skype.com voor meer hulp. Ja. Bedankt voor het gebruik maken van Skype's ja, testservice. Ja. Tot hoors. Ja, doei. Oké, okay, zoals jullie weten, en dat is nu uitstekend gegaan. <laughs> zoals jullie weten is Messenger één geworden met Skype. Dus als je MSN Messenger hebt. Dan, uh, dan is er Skype tegenwoordig, dan moet je je even aanmelden. En dan, uh, dan kan je gewoon skypen via je Messenger, want Messenger bestaat vanaf dit weekend dus niet meer. Dus uh, ik heb termijnen eraf geflikkerd, want ik heb Skype al, dus ja. Dus we kunnen gewoon bellen en elkaar bellen. Je kunt tegen betaling bellen heel goedkoop naar een vast nummer. Ik ga natuurlijk verder uh, geen reclame lopen maken. Want, uh, maar uh, ja, het werkt perfect toch. Uh, ja. Dus uh, ja. Baat het niet als gehad, het niet een keer gewoon de telefoon nemen. Maar ja, dan kan je ons weer niet bellen. Hè. Ik heb natuurlijk hier wel een telefoonnummer, maar dat gaan we niet doen. We doen het alleen maar via Skype. En uh, nou goed, we gaan... Uh, afwachten, we gaan gewoon volgende liedje draaien hè? dus als je wil skypen met ons live in de uitzending dan uh, skype je naar een dj-liggend streepje jaap, en dan krijg je mij aan de lijn en als er nog meer mensen bellen, kun je gewoon met kaarlijke oude oer. over van alles en nog wat en, uh, onder één voorwaarde hou we het wel een beetje netjes dus, dus geen geschuld en gedoe je mag voor de rest alles zeggen uh, en uh, Ja Pff, Je mag je mening zeggen, maakt niet uit wat Kan me niet schelen wat Dat is niet onze verantwoording Dus uh, als het maar wel een beetje netjes blijft Oké okay, We hebben een volgende liedje En uh, Dat is van uh, Popov met uh, Musiquet Hè? Twee minuutjes duurde dat liedje maar En dat was uh, dus Popov met Musiquette Oké, okay, we gaan weer verder Met het volgende liedje En uh, na dat uh, Even kijken hoor Wat hebben we nog meer Oeh, dat is een hele mooie Jongens, dat is een hele mooie liedje Dat is lol Met sans Jean Ni oxygen. A11, 34, 23. Oh, een rare titel. Maar goed, we zullen zien. Je me faux file en filature. De long, de longue files en attente. Bon, je n'aime pas trop quand ça dure. Alors, je passe, je fraude,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 Voor l'oppie suivant Personne ne bouge, tout le monde attend Marchez-vous, tu montrez les temps Crachez-vous, tu l'es temps cortants.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 Oké. Okay. Yes? Mm. Nou ja, uh, een knap meisje vindt me wel leuk, dus dan... Uh, ...misschien wil ze wel verkering met me. Oh, wie weet. Ja, nooit opgeven, hè. <laughs> Ieder potje post en dekseltje, zullen we maar zeggen. Ja, nou, laten we het hopen een keer, want ik heb al twaalf jaar geen vrouw meer in huis. Oeh, ik heb elf jaar lang geen relatie gehad. En uh, het is me toch ook uiteindelijk gelukt. Ja, nou, dan moet het mij ook lukken. Ja, tuurlijk. En verder nog wat gedaan van het weekend of zo? Uh, nee, het weekend, beetje... weekend zat een beetje saaier. Oké, okay. want ik had gisteren had ik wel geld om uit te gaan, maar ik zit in mijn eentje en ik heb geen zin om in mijn eentje een café in te stappen. Ja, ja. Dus dan, uh, ja, dan ben je zo overgeleverd aan het lot, hè? Aan de? Dan ben je zo overgeleverd aan het lot. Aan het lot, ja. Ja, want voor hetzelfde geld zit je een hele avond alleen in de café, hè? Dus dan. Ja, dat heb ik met sommige kroegen ook, weet je. Ik ben niet zo'n uh, grote kroeg. Ja, ik ga meestal maar naar één café toe, uh, twee keer per maand of zo. Maar als ik, uh, ik... hier in de buurt zijn ook een paar cafeetjes, maar ik voel me dan nooit echt uh, ja, een beetje een buitenbeentje, weet je wel. En uh, mensen zijn wel aardig en ze praten wel een beetje als het moet, maar... Uh, ja, een cafeetje waar ik dus normaal kom. Dan uh, kom ik binnen en sta, jaap en dit en dat. En uh, zo gelijk wil je al met open arm ontvangen en zo. Dan gaat het er toch wel anders aan toe, hè. Dus, uh, ja. Dus. Okay. Ja. Dus ja, elke kroeg is al anders, hè. Ja. Yeah. Dus, eh. Uh, Dus ja, ik zit er net uh, even te kijken wie er allemaal online zitten. Ik zie Marcus, die is... Even kijken hoor, Marcus. Uh, hij... Oh, hij is wel online geloof. of Even kijken hoor, Marcus. Even kijken, online zie ik. je En ik ken ook Jacco. Jacco, ken je Jacco? Nee. Ja, die zit altijd bij Nelly. Hè. Nelly heeft een eigen stream, zoals je weet. Nelly oh maken. ik luister nooit naar Nelly, hè. Dat is me allemaal uh, dat is een man met een zweverig. Oké. Okay. Ja, nou ik vind Willem vind ik altijd wel interessant, hè? Ja. Maar, maar als het op, uh, ik hou nooit zo van die van die kaartenleggers en zo. Daar hou ik nooit zo van. Oké, okay. ja, dat kan. Hè? Want uh, ik, ik ben dan toch wat aardser hè? Hmm. Maar Willem vind ik dat wel leuk, Willem. ja, met, uh, ja eens, uh, even kijken of ja, je dan morgen. Hè? Oh ja, morgen was je hier weer. Yes. Ja, ik heb even, vorige week, dat vond ik wel leuk, toen, uh, was het vorige week of twee weken terug, toen hadden we uh, ook Willem uh, via mijn uitzending, was op een dinsdag. En, uh, en ik, uh, ik had die radio-uitzendingen opgenomen, daar had ik vier uur aan opname, maar wat blijkt dat er alleen de eerste twee uur erop stond, dus daar baalde ik wel van. Willem stond er maar uh, misschien twee, drie minuten op, <laughs> de rest had hij niet opgenomen. Had ik Via, via realplayer had ik het gedaan. Dus dat vind ik wel jammer, weet je. Dus uh, was er was jij toch ook bij dat uh, Willem belde? Toen in de uitzending. Dus je bent nu ook weer in de uitzending, hè? Oké. Okay. Oké. Okay. Dan ga ik eens even kijken of, uh, of, of ik Marcus kan bereiken. Ja, even proberen, hoor. Of Afwezig staat er. Maar het kan ook zijn dat hij iets later op de uitzending komt, hoor. Want, uh, okay. dus dat zou ook kunnen. Anders probeer ik het straks even. Maar, uh, ja. Ik, uh, <coughs> ja, iemand had mij gisteren of vrijdag gebeld op mijn werk. Een, een kennis van mij ook. Ook van het cafeetje. En die ging verhuizen of zo En die had een stuk of tien dozen staan. En hij zei, joh, heb jij zondagmiddag wat te doen? Want, uh, hij zei, ik weet niet hoe groot je auto is, maar joh, een paar dozen verhuizen. Dan hoefde ik maar twee keer in de weer te rijden. Ja, nou, de hele tijd bellen ik je wel. Dus ik maar wacht, wachten, maar hij belt mij niet. Heb ik een sms'je gestuurd. Nou, doet die sms het niet? Dan denk ik, nou ja, ik de hele middag ook al. Uh, <laughs> zou ik voor Jon Drop te wachten, weet je. Maar goed. <tie> ik bedoel, als ze daar even opbellen. Van joh, uh, het, kan, uh, het kan een ander keer of zo. Maar goed. Uh, ik wil je iemand helpen, en dan laten ze nog niks horen, weet je wel. Oh, oh ja, dat zou je anders doen. Ui, ui, ui, maar ja, goed. Ja, dus ja, ik heb nou drie weken vakantie. Tot, uh, tot en met 1 januari, dus in drie weken lekker uitslapen, als ik dat wil. Dus uh, ja, dan kan ik me ook lekker vervelen. Hè? Nou ja, vervelen. Ik heb nog genoeg te doen. Dus uh, ja, gezellig voor mijn vrouwtje ook natuurlijk. Maar ja, ik, uh, ik kan hier nog wel een beetje opruimen. En uh, ja, buitschapjes doen. en uh, Voor de rest zo moet ik ook maar zien hoe ik me moe van maken. Maar dat ligt er ook al wat het weer doet. Hè? Want uh, ik weet niet wat het weer gaat doen. De komende week. Maar ik gehoord dat er sneeuw kregen en zo en uh, regen. Wat? Ja, dat was het beloofd hè, maar het is maar een heel klein beetje sneeuw. Ja, het heeft hier uh, wel wat geregend en dan af en toe is er een droge periode tussendoor hier in Den Haag. Dus uh, ja, ik gehoord dat ik mijn microfoon, nou oh, ja, die... Uh... Ja, mijn microfoon die vergeet ik af en toe nog wel eens open te draaien. Jij hoort mij wel, maar mijn luisteraars uh, zat vorige week ook uit te zenden, toen ik het uitgeluisterd van de opname, ik denk verrek, ik hoor mij eigenlijk niet praten, maar via Skype, jullie horen mij wel. Als het uh, microfoon zelf wegdraai van de radio, horen ze hem op Skype wel, want die kan het niet wegdraaien. Oh, en horen ze hem op de radio weer niet, horen ze jou weer wel, weet je wel. <laughs> oh, dus ik heb meenemen. mijn microfoon uh, schuif ook maar op uh, laten staan. Dan, dan uh, kunnen ze mij ook wel. Maar ik zie wel dat uh, iemand meeluistert. luistert. Ik zie twee luisteraars. Eentje ben ik zelf. Dat is voor de controle. Maar wie die tweede luisteraar is. Uh, degene die luistert. Je kan uh, gezellig bijschuiven op de, op de Skype. Pas je wil. DJ liggend Jaap. Dus DJ liggend Jaap. En dan kan je gezellig aanschuiven met het gesprek. Hartstikke gezellig. Herman zal denk ik nog op zijn bed leggen, want daar scheelt tien uur hè? ongeveer. Dus uh, ik denk dat het nog een beetje vroeg is. Misschien een uurtje of tien dat ik hem straks even probeer te bellen. Dus uh, ja, even kijken wanneer was ik nou. Ik heb vrijdag niet op Ridder Radio geluisterd. Ik heb wel naar Nelly, oh ja Nelly en Jacco heb ik zitten luisteren. Jacco dat uh, was een um, boeddhistische monnik. En daar hebben we ook nog wel eens, uh, die hebt dan ook een eigen uitzending, met dan bij Nelly dan. Hartstikke leuk. En, uh, we hadden het laatst over Wika of over Hekserij. Oké. Daar had hij een hele uitzending over. Dat is best interessant. Ik geloof dat je het zelfs nog terug kan kijken hoor. Dat is best wel interessant. Uh. Ja? Ah. Dus uh, ja. Hé, hey, ik geloof dat Marcus uh, contact zoekt. Ja, ik weet niet, volgens mij is het in gesprek of zo. Zoals, kijk. Ik, zie wel, ik zie wel dat hij contact zoekt. Even kijken hoor. Zal ik hem eens opnemen? Kijken wat er gebeurt. Uh, ik heb een. Even kijken hoor. Uh, ja, hoe doen we dat? Marcus Grimaldi. Ik ja. zie hem onder jou staan. Ik zie een foto van jou. En daaronder zie ik Marcus. Hé, hey, wat kun je dat nou jongens? Nou, even kijken wat hij doet. Gesprek toevoegen. Kun je, kun je uh, ja, ik weet niet hoe het werkt, jongen. <laughs> Gesprek toevoegen. Hoe doen we dat? Ik zie dat hij belt. Hé, uh, uh, uh, hey, ik bel hem hè. Oh, bel je hem op? Oké. Okay. Oh. Okay. Ik vind dat Ik vind het leuker spreekt spreken als je met drie mensen springt. Ja, ja, ja, zeker weten. Ja, want dan zat er wel een van de drie die we al, wel weer eens uh, leuk onderwerp aansnijdt. zo. Uh, ja, hè? anders zit je zo met uh, tweeën of zo. Ja. Zo, uh, Willem de Redder neemt nooit de telefoon op, hè? Oké. Okay. Ja, toen op die dinsdag toen we uitzending hadden, toen, uh, toen nam die wel, op. maar toen had Marcus gebeld. dus. Mm. En hij zal ook wel zijn bezigheden hebben en ja, natuurlijk moet het vrouwtje ook aandacht hebben. Dus dan zal hij gezellig in de woonkamer zitten met een glaasje wijn en zo. Dus <laughs> denk ik, ja toch? Ja, dat, is, dat is ook wel eens nodig, ja toch? maar vrouw die zit altijd televisie te kijken, nou, uh, die vindt het allemaal best. Ja, ze vindt het ook wel eens leuk als ik in de woonkamer zit, maar meer en deel zit ik ook meer achter de pc hoor dat zeg ik gewoon eerlijk maar goed uh, <laughs> ik ben ieder geval elke avond daar meestal wel althans <laughs> dus uh, ja en ik zie er nog een derde persoon bij, ik ken dat even kijken, oh dat is Jermaine hé, hey. je ben Jermaine ook aan het die ken ik niet ja niemand neemt de telefoon op je op, als je zou, nou nou nou ja, misschien zitten ze naar het studio sporten kijken ofzo weet je niet Jermaine. Of heb jij toevallig ook, hoe heet ze ook weer? Je hebt ook altijd een radio-uitzending. Uh... Uh, Sunset. Ja, probeer die eens. Uh, die is niet uh, online. Oh. Zal eens ja. kijken. Want ik heb haar hier niet tussen zitten al jammer genoeg. Ik heb haar wel gehad hoor, maar... Sunset. Uh, nee, Sunset is niet online. Oké. Okay. Nou, ik zie je er in ieder geval, uh, jij ja, ja, ja, bent de enige die een groen dingetje hebt, die aanwezig is. Marcus is uh, afwezig, maar die is misschien naar nou, zijn moeder te komen, want daar was vorig Hallo en welkom, en welkom bij de service, bij de service van Skype. Skype. Hey. Nadat u dan, dan we kunnen we berichten van wat er van dienst konden hebben. Daarna, nadat u erin terug. terug horen. Hallo, Hallo, ja, hallo. Hallo, hallo. We zijn de mannetjes van de radio.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 Controleer uw microfoon en microfooninstellingen of kijk op Skype.com voor meer hulp. Bedankt voor het gebruik maken van Skype's testservice. Nou, Tot woord. Nou, oh, geen dank hoor, geen dank. <laughs> nou, Graag gedaan. Ik, ik, heb, uh, ik ontdekte, ik zat op uh, MSN Messenger. Dat is ook Skype geworden, hè? Ah uh, ja, dat ja. gaat voor alles, hè? De, ik dacht vanmiddag van, hé, hey, kijk nou, want ik weet dat uh, MSN heeft Skype overgenomen. Nou, dat is mooi, want ik hoefde hem niet te installeren, want ik had hem natuurlijk al. Dus ik denk, nou, die ga ik eruit, die MSN, want dat uh, wordt toch uh, niks, weet je. Ik denk, ik hou het lekker apart van mijn e-mailadres. Want ik wil niet iedereen uh, die in mijn, in mijn adresseboek zit op Skype hebben, hè? Dus uh, ik heb al een meester zijn van Ridder Radio die erop zitten, en dat vind ik het wel best zo. Dus... Uh, <laughs> Ik heb het meest contact met mensen van Ridder Radio, dus op de Skype. Oh uh, ja. Yeah. Ja. Ja, heb ik ook nog Facebook. Facebook, die heb ik ook alweer een poos al. Uh, heb jij Facebook toevallig Edwin? Uh, ah. Uh. Ik, ik ben zeer, zeer actief op Facebook, hè. Ik, uh, ik, ik heb het de dag aanstaan. Oh, wacht eens even. Die van jou was er afgesloten. Nee hoor, nee. Hoe doet hij het weer? Oh, dan ga ik even zoeken, hoor, want... Even kijken, hoor. Um, blablabla. Gaan we Even kijken. Dan ga ik je gelijk bijvoegen, weer. Ja, ik was je ineens kwijt, hoor, ik denk, hè. Even kijken. Uh... Ah, ik, ben, uh, ik heb, ben niet weg geweest, hoor. Oh, je zei toen dat ze eraf gegooid was? Uh... Ja, ik heb wel zo'n een ban gehad, hoor. Ah, oké. Okay. Ja, ik moet af en toe ook oppassen, want af en toe doe ik er ook wel eens uitspraken op. Dat, uh, <laughs> dat andere mensen het wel leuk vinden, maar dan vinden ze het van uh, Facebook weer niet grappig. Even kijken, hoe, hoe heet ze op Facebook? Edwin Emanuel Postel. Oh, gewoon je eigen naam. Dus ja. Ed... Edwin E wel Post. Oh. Ik heb het ook wel zo hoor, dat ik uh, bepaalde vrienden op Facebook, ja. dan, dan hoor ik een week lang niks van ze. En dan ga ik kijken op een uh, Facebook en dan hebben ze wel tien dingen gepost, maar die komen dan niet bij mij aan. Oké. Okay. Heb ik ook wel, hoor. Nou, even kijken, hoor. Ik zie hier. een Rossi? Nee, joh, wat, ik heb denk verkeerd ingegeven. Edwin, Emanuel Rossi, ben jij dat? Nee, Posse. Posse, hier staat Emmanuel, Rossi. Dan ga ik even beneden kijken. Wat raar joh. Ook, wacht even, ik zie hier wat. Resultaat op internet. Wacht even, Emanuel, Edwin, Emanuel Posse, Sugar Mellow. Oh, maar ik moet de Facebook hebben. Wacht, wacht eens even facebook ook Ik was uh, uh, uh, uh. Ik hou erg van zoete muziek. YouTube watch. Edwin Emmanuel posse ook toch. Ja, ik heb het goed ingetypt. Edwin Emmanuel free music. Edwin Emmanuel posse I like your YouTube staat hier. Even voor de grap aanklikken. Video niet beschikbaar. Wat gek dat ik je niet kan vinden. Als ik alleen. Ja. Dat is vreemd. Vrienden zoeken, doe ik het zo even. Um. Ad. Win. En. Edwin Emanuel, er zijn er heel veel die zo heten, zeg. Edwin Emanuel. En dan... Pops. Nee, dan valt het ineens allemaal weer weg. Of ik moet de hoofdletter P invoeren. Nou, zeg, wat is dat nou? Loopt hij vast? En wacht, hier zie ik weer wat dan. Edwin Emmanuel Rossi. Nee, dat is het niet. Nou, je staat er niet bij. Gek is dat. Voor mij hebben ze je geblokkeerd. Ik weet het niet. Maar je staat er op, niet op bij mij. Op Facebook niet? Ja. Oh, wat ga Want ik, uh, ik zit elke dag op Facebook hè. Ik moet uh, niks ik veranderen. Ik en als, even... en als, jij, als jij mij nou aanmeldt. Probeer... Oh, probeer mij dan eens aan te melden op Facebook. Misschien dat dat dan wel lukt. Dan ga ik even Facebook terugzoeken. Eens even kijken hoor. Ja. Natuurlijk. Ja, een vrouwtje wil een krentenbouw, natuurlijk. <laughs> ik heb ze gekocht, maar ze mag er ook veel snoep hoor. Eens even kijken. Ehm... Um... Natuurlijk mag dat. Het zal wel mooi wezen. Ik ga eten halen en dan mag zijn niks eten. Nee, ze werkt dat niet. Toch? Goed vrouw, zorgen voor het fruitje, ja toch? Ja, <coughs> ah, ja. Nou, ik, ik, ik, ik zal even kijken. En als, uh, ik denk dat Edwin bezig is. En uh, mijn uh, Facebook heet dus Kafka dus. Dus -E K-A-F-K-A-D-E-S. Dus als je luistert, kan je gewoon aanmelden hoor, bij mij. Dat uh, geeft niks, dat mag. Even kijken hoor eh. je het jaap op uh, ja, Facebook. Wacht even, op Facebook uh, moet je intoetsen. Kafka dus. Dus K-A-F, K-A-D-E-S. Kafka dus. Eerst was het ja bruin, maar nu is het kafka dus. Uh, nee, dat kan ik je niet vinden hoor. Kafka dus. Nou, ik weet niet, maar dan En als je Kafka maar... dus hebt, staat er Jaap's netwerk, zie je dan staan. Uh... Jaap netwerk. Met een F, K-A-F-K-A-D-E-S. Nee, wat raar, want ik heb jou niet ontvriend of zo, maar ik kan je nergens vinden. Oh, dat is geen, Heb je wel vaker, gehoord op Facebook, dat... Ja, oké. Okay. Dat, uh, dat het opeens raar doet. Ja, want ik ben nog een paar uh, kwijtgeraakt, mensen. Ik denk dat ik, ik had toen, uh, ik heb toen mijn Facebook stopgezet. Toen, uh, toen stond er nog gewoon met mijn volle naam, voor- en achternaam. En ik denk, ja, ik krijg zoveel flauwekul binnen met spelletjes en toestanden. Dat waren er een hoop mensen die, die, die, die, die zeggen nooit iets, maar ze melden je wel aan om mee te doen met een spelletje. Ik denk, nou, ik kap er even mee, weet je. Denk, ja, dat uiting, heb ik ook hoor. Toen heb ik op een of andere manier heb ik, uh, mijn naam kunnen veranderen. En toen heb ik er kafkades van gemaakt. En het werkt perfect. En toen heb ik het zo weten te doen dat alle mailtjes die ik krijg, die gaan dan via mijn... Uh, Want ik krijg heel veel mailtjes in mijn mailbox. En ik denk, ja dat schiet niet op. Elke keer als iemand dat op mijn Facebook zet, dan komt dat in mijn mailbox. Ik kan ik de belangrijke dingen niet lezen. Dat ik het zou weten te doen, dat dat in mijn prullenbak terechtkomt, Want ik lees die berichten toch wel op Facebook. Dus dat ik dan okay. mijn gewo ja. gewone e-mails uh, kan lezen. Ja. Yeah. Ik ga je wat laten horen. Ik weet niet of je van Steen kent. Steen, ken je die? Dat is een, yeah. een actrie, acteur. Of een zanger. Ja. Yeah. Hij nou, zingt hele goffe liedjes. Ik heb hier een liedje. En die is uh, het meest beschaafde liedje van Steen. Luister en huiver. Daar komt ie? Nee, ik geef geen fok om jou. Ik geef alleen een fok om blauw. Bieren, hoeren, wacht nou de boom, dat gaat van hier en lekker. Vier... Biertjes, uh. drinken, Jointjes, grote hoerdjes, luister, dat mijn leven, dat was leven. Biertjes, drinken, Jointjes, roken. Jogi komt, heb je botel op en een jonko op. En een hoer genomen, dus vrij nog een pop. pas me nog een slok en laat je motherfucking moeder Moeder Gaan we bomen droppen in de zin? Ongezond, drinken vriend. Heel veel hoosbier, heel veel wien, laat je meer op fucking vingers zien. Ik, ik geef geen pop om jou. Ik geef alleen een pop om blauw. dan, je van lekker Jointjes schoken, hoertjes neuken, dat is mijn leven, dat was leven. Jointjes drinken, jointjes schoken, hoertjes neuken, dat is leven, dat is mijn leven, dat is mijn leven, dat is mijn leven. Als komt, gaat het feest gebot, want ik geef geen fok, ja dat weet je toch Iedereen gaat los als ergens zijn bot, vertel je leven en ik een leef het toch. Vertel je hoe ik hoeren, neuk, jointjes roken, biertjes klap de hele dag Hoertjes neuken, jointjes pappen, biertjes klappen, ik geef geen fok ik geef geen fok om jou, ik geef alleen een fok om bla Bier en Ik die geen ene voet, daarom steek ik ze op. Daarom steek ik ze op en schreeuw ik het uit. Het is steen in het huis. Voor het biertjes drinken, jointjes, klappen, hoedjes neuzen 24, 7, leven als een beet op volle doeren. Dat is mijn leven, biertjes drinken, jointjes, klappen, hoedjes neuzen 24, 7, leven als een beet op volle doeren. Ja, ja, dan heb je mij zeker ik geen kanker. Ja, dat was steen met leven. Ja, dat is nog netjes hè, wat hij nu zingt. Oké, okay, ja. ja. Ja, ik kan heel ver gaan. <laughs> dus ik hou het maar even netjes. <laughs> maar het is niet echt, uh, een, ik ben niet echt een fan van hem, maar ik heb via een collega, ik had nog nooit van Steen gehoord, dat hij een cd had bij zich, die heeft hij laten horen, nou af en toe klapperen je hoor. <laughs> maar ik vind het toch grappig, hè, dat dat kan hè, tegenwoordig dat vroeger bij Topop werd uitgezonden, had de Avro een probleem, denk ik. Oh ja, zo kan je het wel zien. Ja, ja, ja dan ah, schande dit en dat. Ik weet nog wel met Let's Chant. Met die dansende meisjes. Nou, eh, zelfs een, iemand. Eh, die hebben ze zelfs ontslagen. De producer van het programma. Wat was dat ook weer? Ja, was dat niet van. Eh, de Tros Top 50 of zo op de televisie destijds. Die werd zelfs ontslagen. Ik weet niet meer hoe de man heette, maar. Alleen maar, ja, die meisjes zaten dan te dansen. Die hadden dan uh, heel weinig aan. Maar ik denk, jeetje, is dat alles? Moeten ze daar iemand voor ontslaan? Want ze zag niks. Het was wel heel erotisch, maar... Zonder ze dan te dansen en zo. Dus nou, je zag geen tepel, niks. En als je ziet wat ze tegenwoordig op MTV uitzenden. Dan denk ik, nou... Hé? <laughs> denk ik, jongen, waar maken de mensen zich druk om? Weet je, achteraf gezien. Dus, eh, ja, ik had hier ook een filmpje van mijn broer. En dat is eh, in Amerika. Een, een trein die heeft er zo'n sneeuwschuiver voor op zijn locomotief. Nou, als je ziet, die komt om een hoge snelheid aan. En al dat sneeuw is van de rails af. Heeft u erbij gezet, kan dat ook niet bij de spoorwegen. <lacht> kan ik ook even, hoor ook even het geluid van dat ding. Wow, ja, ik ga even wat, uh, ga even wat doen. Ze dus stappen aan de deur. Oké. Okay. Ik ga er een café in. Oké, okay, nou hartstikke gezellig. Doe je daar de groeten. En stap ze dan, hè. Dan kan je in ieder geval toch nog gezellig... Uh... Je ...een uh, uitzending maken op Rede Radio. Wat zeg je? Ga je nou op uh, Rede Radio een uitzending maken? Nou, ik zit op mijn eigen stream. Nee, maar je zou toch misschien bij Rede Radio gaan werken? Als het goed is, ja. Als alles doorgaat wel, ja. Oh, Oké, okay, leuk. Dan... Dus uh, dat zou leuk wijzen, ja toch? Ja, één keer per week of zo toch? Of ja, één keer? Ah, één keer per week vind ik wel genoeg. Oh, Oké, okay, dat is leuk. Dus ja, uh... oh, ik luisteren. Dus, uh, ben benieuwd uh, wanneer het gaat gebeuren. Dus uh, ik ben toen uh, gevraagd. Dus, uh... En Marcus is ook gevraagd voor een uitzending door uh, uh, Ridder, uh, Willem de Ridder persoonlijk. Oh, dus okay. dus uh, als het goed is, komt Marcus er ook op. We zien het allemaal wel, hè? Yes. Oké. Okay. Dus je gaat uh, met je zus. Ik moet even wat doen. Ik de... moet even wat doen. Mijn zus komt zo aan de deur. Dus dan moet ik even wat... Uh, moet ik me klaarmaken. Oké, okay, is goed. Hey, man. Mazzel. Hoi, de Mazzel. Bedankt. Hoi. Hoi. Oké, okay, luisteraartjes. Dat was uh, onze vriend Emmanuel Posse. Oké. Okay, nou, die hebben we dan... Ook weer gehad hè, Dan gaan we een gezellig muziekje draaien. En uh, goed, nou ja, ik zit te wachten tot uh, Marcus er straks is. Ik denk wel dat hij zelf wel belt hoor, maar hij weet dat ik er aan het uitzenden ben. Dus uh, ja, jullie mogen ook allemaal skypen naar uh, Eurostar Radio. Dat is heel simpel, dj-jaap via skype. En je komt live in de uitzending, je kan gewoon lekker lullen, zoveel je wil, uh, je mag alles zeggen. Zolang het maar wel een klein beetje netjes houdt. Ik zie hier, deze persoon wil contact met u opnemen. Herman Tekkelenburg, uh, die zat er toch al bij? Herman is online, nou dan gaan we Herman even, uh, even bellen. Hè. Ja, eens even kijken hoe het met Herman is onze vriend Herman uit Nieuw-Zeeland ja. ik weet niet hoe laat het in, in Nieuw-Zeeland is nu maar dat zag ik ook pas laatst ik zie ineens een uh, sms-je nee. ja, misschien is hij eventjes een eitje aan het koken of zijn boterhammetje aan het smeren Nee, nee, nou niet op. Maar weet je wat, we wachten wel tot hij zelf terugbelt. We wachten wel, want Herman zat er wel, ja, hij zat er wel bij, kijk. Hé? Ik zie twee, twee Herman Teklenburgers staan. Waking up. Wat gek. Is dat hij soms een andere emotor? Ik heb er wel in mijn. Oké, okay, hier staat hij dan nog een keer bij. Even kijken. Herman Tecklenburg. Not much, staat hier. Ik ja. zie hem hier twee keer staan, onze Herman. Herman Tecklenburg is wel aanwezig. En misschien wel de beste man nog wel terug. Maar ik denk dat hij iets aan het doen is of zo. Het is natuurlijk ochtend daar, het is maandagochtend in Nieuw-Zeeland... En dan is Willem natuurlijk uh, misschien wel uh, iets aan het doen. Hè? Of misschien gaat hij eten, net dat hij daarvoor belt. Maar goed, uh, Herman als je luistert, uh, bel me gerust hoor. Ik, ik zie je nou twee keer erop staan. Ik denk dat uh, Herman een nieuw uh, Skype adres heeft. Dus we zien het wel. Joh. Ik denk dat Herman misschien wel meeluistert is. Heb ik zo het idee. Want ik zie dat er iemand meeluistert. Even kijken of dat klopt. Ja, ja, ja, er is iemand. Ik weet niet wie het is hoor. Ik kan niet zien wie er luistert naar de, naar de uitzending. Maar ik, ik, ik zie wel twee luisteraars. Dat ben ik zelf. En waarschijnlijk Herman Tecklenburg. Maar we wachten even. We gaan nog even een leuk liedje draaien. Ik ga iets uitzoeken voor Herman. En uh, ik ga eens even kijken of ik nog een leuk liedje voor Herman kan vinden. En dat moet een klein beetje... In de trend. Even kijken. zoeken we even een, een beetje een iets op wat uh, een beetje de smaak van Herman valt? We eens even kijken hoor. Nou. Uh, uh, misschien is... Uh, ik denk dat Herman dit wel leuk uh, vindt. Uh, ja, even kijken. Ja, misschien vindt Herman dit wel leuk. Dat is uh, de band Lul, met dubbel L dus. En het liedje heet One Week Time. Every day come up with something new Just close your eyes and make the best happen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 Something new Just close your eyes And make the best happen Thursday Is such a wonderful day You've come up with a nice day But you don't Realize How you made a way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 is al weg, zie ik. Jonger, ik zie ineens een twee naar een 1. <laughs> maar ja, het wordt opgenomen. Dus, hallo ja, man. Hallo, ja. Hallo, is ie. Ja, goeie avond. Goeie avond. Ja, het is hier een prachtige morgen, zeg. Ja, ik zie het, ja. Ja, het uh... Het is de zon weer van die witte muur van mijn buurman. Dan kom ik recht in mijn kamer. Oké. Okay. Ja. Hoe is het? Goed. Ja. Nog steeds ondergesneeuwd? Nou, het is hier, uh, hier in Den Haag is het vandaag tijdens dag regen geweest. Met af en toe een droge periode. Ja. Maar de rest van het land heeft het de afgelopen week uh, heeft het gesneeuwd. Ja, het is... Dus, uh, ik heb het gezien op Facebook, nogal veel uh, foto's gemaakt van, door mensen daar. Ja. Ja, en ook mijn broer in Sint-Toedrode heeft een paar foto's uh, gemaakt en doorgezonden. Door ja, dan was het ook heel mooi. Maar koud. Hmm. Ja, het is ook koud hier, ja. Ja. Maar ja, daar is de tijd van het jaar voor, ja. Ja. Ja. Eh? Dus uh, nou je je sneeuw gehad hebt... nou moet je je vorst krijgen... ...en dan krijg je misschien je steden stedentort. Ja, wie weet. <laughs> ja, ja, ik denk zo'n beetje vooruit. Voor jullie. Mm -hmm. mm. Ja, hier hopen we dat we weer een, een, een warme zomer krijgen. Zo uh, een, lekker zo uh, een paar dagen in de week naar het strand toe. Ja, dat is lekker. Ja, het, uh, en we hebben niet hier van die stranden waar je... ...restaurantjes en, en, en, en noem maar op... ...cafeetjes heb, maar uh, je neemt je eigen boeltje mee... Hè? Ja? Nee, Paras, nee. Uh, par, Parasol, ...een paar een strandstoeltje... ...en een mandje met alle lekkere spulletjes erin... ...nou, kan niet beter. Ja. Ik hou niet zo erg veel van... ...van, uh, van, uh, hè? van, van naar die... die uh, ...strandstadjes uh, te gaan... ...waar alles zo vol gebouw, uh, gebouwd is met... Uh, ja, kom hier. Ik dacht, hiernaar, ik dacht altijd dat je naar een strand ging, dan ging je daar lekker zitten en zwemmen en zo en een kasteeltje bouwen. Maar niet eigenlijk om daar eens te gaan zitten en een stukje te eten en een bordje te drinken en dan weer naar huis toe. <laughs> ja, want dat heb je op Scheveningen ook, hè? Dan heb je dan de boulevard ja. en die is altijd tot aan het water toe, helemaal sokvol met mensen. Maar ik zoek ja. altijd in de, ook een beetje wat rustiger gebied op. Er staat misschien één strandteentje, maar voor de rest helemaal niks. Ja, ik heb nog een, ik, ik een, een oude video liggen hier. Een vriend van mij uh, heeft me dat eens gestuurd. Het was een programma op een van de uh, tv-stations in Nederland. En over een dag, een dag in, uh, in Scheveningen, hè? Ja. En dan komen al die mensen daar die gaan dan zitten en die, die denken dat ze, waar ze gaan zitten dat is, is hun eigen plekje. Want dat hebben ze vorig jaar ook gedaan. En dan worden ze een beetje neidig zoals er iemand anders zit en die wil het ook niet verschuiven. En dan, en dan gaan we zo verder en, en het zat allemaal zo volgepakt. En dan, dan zie je de, een politieauto die, die, die rijdt zo door het, over het strand heen en die pikt allemaal van die kinderen op die, die verdwaald zijn. Ja, ja. En dan aan het einde van, de, van, de, van het strand eigenlijk, zo waar, waar de boulevard eindigt. Dan, dan, daar is een soort kinderhuis en daar worden ze allemaal naartoe gebracht. Ja, dat klopt. <laughs> ze hebben nou ook van ja. die palen, hebben ze dan staan met een herkenningsteken, een Disney figuur of wat dan ook. Om oh, ja. uh, een beetje makkelijk te maken voor die kinderen. Van joh, daar is het papa en mama. En dan moet je ja. naar Donald Duck kijken om... Uh, Hey, maar ja, daar raken nog wel eens kinderen zoek, daar ja, inderdaad. Ja, dus meestal ja dat is. Ja, ga je gang. Meestal komen ze er al goed terecht hoor, dus uh, Ik heb het vroeger ook eens gehad als kind, <laughs> ik heb me goed herinneren. Ja. Oh, en uh, weet Toen was ik ook mijn ouders kwijt en ik huilen, nou, toen kwam iemand, ja, maar waar kom je vandaan ja. dan? Ja, van die kant. Nou, voor lieverlei oh. uh, kwam het toch nog goed terecht, dus. <laughs> <laughs> Ja, dat is zo. Ja, ik ja, wel vandaag, maandag, dan, bij jullie, nog echt, nog bij jullie is het nog zondagavond, hè? Ja. vier minuten over negen, zeg, zeg ja. mijn klokje. Ja, dat klopt. Ja, en uh, ik, ik ben bezig geweest om mijn badkamer uit, uit te schilderen, die bad. Eerst had het heel erg um, donker, donker, soort uh, behangselpapier. Ja. En, en, en dat begon een beetje los te raken. Door al die damp die er altijd zo rond hangt. En uh, die hebben we eraf gehaald. En toen heb ik de boel eens een beetje mooi glad geschuurd. En nu heb ik er wat een onderverf neer. ben ik op het ogenblik aan het uh, doen. Die hele boel op te verven. En dan hebben we uh, wat we noemen een topcoat. En dat is dan eigenlijk de kleur die we gaan doen. Dus uh, ja, ik hoop het nog uh, klaar te hebben voor de kerst. Want uh, ik heb wat... Uh, Familie uit Amerika komt over en uit, uit Australië. Dus uh, een mooie, nette badkamer zegt veel voor het huishouden, zegt men. Ja, zeker. Ja, dan dus, uh, hoop ik dat ook klaar te hebben. En, uh, en dan gaan we de tuin nog even in en, uh, om dat een beetje zo bij te halen. Want met dit weer, wat we hebben de laatste weken, hebben we wel veel regen gehad. En zo, alles is dus een beetje snel aan het groeien gegaan omdat de temperaturen zo ineens omhoog geschoten zijn. Het is ongeveer weer 23, 24 graden zo over daar. Oké. Okay. Ja, dus... Uh, nee nou maar ja, jullie, jullie kunnen een das omdoen doen en een hoed opzetten. <laughs> en, <laughs> <laughs> dat is wel grappig hoor. Er, ik kan ergens in een cafeetje gaan zitten. Nou, dat is wel grappig als ik zo met u te praten. U zit in de zomer. En ik zit aan de andere kant, zeg maar, zo wat in de sneeuw, <laughs> ja. Hebben je, heb je, heb jullie extra werk gehad toen die sneeuw nog in de haak zo lakte om, om dat allemaal zo uh, op te scheppen en te verdwijnen? Nou, wij dat, uh, we, we hebben bij ons ook een uh, winterdienst. En, uh, en, uh, dat is een ploegje die dan uh, die gaat dan strooien. De fietspalen ja. en zo. En hebben we hebben ook een particuliere reinigingsdienst. Dat was vroeger van de gemeente. En die strooien ja. dan de, de autowegen hier in de stad. Oh ja. Maar zo, uh, ja? is er geen kans dat, het, dat er borst komt? Dan krijg je zo van die ijsel, ij, ijsel is het ijsel noemen ze ja. dat? Ja. Als, als iets dooit en dan weer vriest. Ja, dat klopt. Ja, en is daar geen kans op? Uh, ja, er is wel kans op, ja. Ja, nou, dan is het wel uitkijken op de weg, hè? Ja, zeker. Ja, ik heb gelukkig de komende we drie weken vrij, dus uh, ik hoef de deur niet uit. Oh. <laughs> Dus je, kan nog, oh, dus je, je, bent, je bent vrij met, eens even kijken. Uh, ja, je bent nog vrij met Kerstmis. Ja. Ja, heb je het dus. mooi bekeken. Ja, Maar het kan zijn, want we hebben wel een winterploeg. Maar uh, ja. ze mogen niet langer dan tien uur achter elkaar werken. En als die ja. tweede ploeg ook al een keer is moeten uittrekken, heb je kans dat ja. ze mij ook kunnen bellen van, joh. Uh, dat uh, oh, jee. Als ambtenaar moet je 24 uur per dag beschikbaar zijn. Dus uh, als het ja. echt te gek wordt, kunnen ze mij zelfs ook nog oproepen. Dus, uh, niet no. niet s'nachts hoor. S'nachts hebben ze dan die ploegen voor. Maar ze kunnen wel tijdens mijn vakantie bellen van Jaap. Uh, we komen jongens tekort. Uh, ja, s'nachts ben je niet thuis Jaap. Wat zeg je? S'nachts ben je niet thuis. <laughs> nee, maar, dat, uh, maar daar hebben ze al ploegen voor. Dus, want ja, we hebben dat het, toch wel. Het gaat de ene week is de ene ploeg aan de buurt ploeg A ja. en dan werkt erop ploeg B maar mocht het zo zijn dat het heel extreem is dat overdag ja. moet dan de mensen die geen winterdienst hebben moeten die uh, strooien als, mocht het zo uitkomen maar het gebeurt ja. niet vaak hoor, maar het kan wel ja hier, hier hebben we natuurlijk geen, geen, geen sneeuw niet, mm. vooral uh, niet, ieder, niet uh, het hele jaar door zelfs niet met onze winter mm. uh, dat vind je alleen in het zuiden van het land in het, bij het grote gebergte en zo, en, en meer op de, op, de op de hogere plateau, hè, waar het, het land zo ongeveer drie kilometer boven zeelevel is, en uh, ja, dat wel, maar uh, voor de rest, nee. Het, maar ja, we hebben, we hebben dan onze eerste tornado gehad op donderdag, en uh, wat uh, drie mensen zijn omgekomen en zeven mensen liggen nog in het ziekenhuis. En ongeveer zo'n 120 huizen die zijn uh, onbewoonbaar geworden. Zo. Ja, dus... Uh, ja, dat kwam ineens kwam het opzetten. En wij zaten in, in een uh, restaurant. Zaten we ze lekker te eten. En een wijntje erbij. En ineens begon het toch te waaien. En, uh, en, en, je, kon er een, en je kon buiten niks zien. Het was zo'n dichte regen. Mm -hmm. En... En we dachten, nou ja, er is iets gaande met dit weer, want het sloeg ineens om, hè. Ja. En, uh, ja, en toen we dan uh, buiten kwamen en we luisterden na, uh, naar de radio, toen zei men dan dat uh, een tornado heeft, uh, een hopsum, hopsumvul en vernoerpaai, dat zijn die twee plaatjes, uh, die, uh, die zijn getroffen door een tornado. Dus, uh, ja. En toen diezelfde avond is er nog een kleine geweest. Een beetje te zuiden van hier. Dus het is iets wat schijnt meer voor te komen nu. Dus wow. uh, het hele, het hele weer draait zo'n beetje om. Dus, maar uh, het, uh, oh, ja. nieuw zeeland hoeveel kilometer lang is nieuw zeeland eigenlijk? Want voor mij is het groter dan Nederland. Och, het oh. is wel een end, hè? Het, uh, als je hè. Als je, als je die... Uh, Flevo Street er nog bij moet halen, dat is dan dat, dat water wat gaat tussen, tussen het zuiden en het noorden eiland, ja. Ik zal het dus voor je opzoeken. En dan, dus kijk, dan zal ik het laten weten, ja. Mm -hmm. Oké? Okay? Ja, is goed. Ik kan, het, ik kan het zo ineens niet uit mijn hoofd kijken. Oké. Okay. Maar het is wel een heel lente hoor, het, het duurt wel een dag of anderhalf, twee als je het helemaal af wil rijden. Oh, nou, dat Van, van hem. Boven tot helemaal naar beneden. Nou, ik denk even kijken, want hoe hard, hoe hard mag u bij jullie op de snelweg rijden? Uh, uh, op een hoofdweg is ongeveer 100. Maar als je in bebouwde kom komt, dan is het geloof ik ongeveer 70 of zoiets. Oké. Okay. Maar uh, hier, hier is men erg ongeduldig in het verkeer. Ja, hier ook hoor. <laughs> ja, dus... Uh, ja, er gebeuren nog wel eens ongelukken wat uh, eigenlijk niet noodzakelijk was. Hoewel, we hebben nogal veel uh, ongelukken de laatste tijd gehad en die met dodelijke afloop. En dat uh, waren dan uh, uh, overzeese toeristen die hier kwamen en die dan huren dan een campervan. Ja. Weet je wel, zo. Zo'n zo van met, daar met, met, met, met, kan je in slapen. Ja, een fan is een busje, uh, die, die ja. ze dan En dan rijden ze dus regelrecht van het, van het vliegveld, daar rijden ze dan de hoofdweg op, of waar ze naartoe willen. Maar de meeste, die hebben nooit aan de linkerkant van de weg gereden. Ah, oké. Okay. Ja. Dus uh, met het resultaat, bang. Ja. Ja, dus uh, dat, dat gebeurt nog wel eens. Uh, ja, dat klopt, ik heb een collega die, uh, die, die, uh, die komt uit Suriname. En, en daar ja. rijden ze ook links van de weg. En dan uh, werden nog wel eens auto's met het stuur aan de andere kant verkocht. Dus uit Europa. En daar ja. kregen ze ook meer ongelukken door. Dus uh, ze hebben de meestal iets auto's uit uh, met het stuur aan de linkerkant. Of nee, ja. aan de rechterkant, moet ik zeggen. Nou, ja, Om de te ja veel, veel, ik, ik kan me herinneren in de vijftiger jaren en, en zo, in begin zestig, toen er nogal veel immigranten uit Europa kwamen hier. Die, hadden, die brachten hun auto mee en die hadden allemaal hun stuur aan de rechterkant gezet. Ja. Dat werd aangeraden, anders hadden ze moeten verkopen en hadden ze hier ook een, een andere auto moeten kopen. En dan ook maar leren, echt, want het it, is event, wel eventjes een... ...manier van rijden hoor, als je even links moet uh, leren. Mm -hmm. Ja, dat wel. Maar kom Jaap, ik ga verder. Ik ga, me... ik ga verder met een beetje verven. Ik wacht nog op één... ...iemand uit Veghel die nog met me wil praten vanmorgen. Oh, en dan okay. is het weer goed voor van vandaag. Zeg, heel erg leuk om met je even te babbelen. De groeten aan je vrouwtje. Zal ik doen. En, en iedereen verder nog. En... Uh... Misschien pra uh, zie ik je nog wel of praat ik nog wel eventjes met je voor kerst of nieuwjaar. Oké? Dat is goed, oké. Okay. Hey, okay, hi, Goed, Een groetje. Hou ja. Hoi, hoi. Bye. Bye.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 Er treut erzürnt in straf, ons en fühlt in stunde Doch vergisst es jeder gerne, jeden Tag zu so kommen, denn in diesem Sinn in Fort aus meinem Munde. nichts vergesst, dass euch die Welt betrügt und dass ihr uns schon wünschen seid, dass eurer Liebe nichts sich den Menschen von eurer Kunden nee. legt. Vergisst es jeder gerne jeden Tag, so komme denn in diesem Sinn hinfort aus meinem munde nicht. Vergesst, dass euch die Welt betrügt und das ihr uns nur wünsche zeugt, dass eurer Liebe mix in den entschlüpfen eurer Kunde nicht. Es hofft für jeder, dass die Zeit ihm gebe, was sie keine gaf. Denn jeder sucht einmal zu sein und jeder hüpft ihn. Het En Voor de beste muziek luister je naar Eurostar Radio. Ja, oké, okay, luister, Ruis, dat was. Uh... Marianne met Das Mensen Smerts. We worden het Herman Tecklenburg live vanuit Nieuw-Zeeland, uit Auckland als het goed is. Oké, okay, ja, leuk, mensen. Dat, uh, ja We hebben natuurlijk uit een uh, post al gehad. En ja, ik ga straks proberen uh, of we nog iemand uh, kunnen bereiken. Maar ik zou het leuk vinden als jullie uh, ook eens bedden. DJ het streepje Jaap. En dan kom je live in de uitzending bij Eurostar Radio. Oké okay, mensen, ja het klinkt af en toe misschien een beetje zacht dat geluid. Maar goed, ik moet van alles hier in de gaten houden om uh, de uitzending goed te laten verlopen. Dus uh, nou we gaan eens even kijken of we nog uh, volgend liedje kunnen draaien. Het is nu ja, nou, 12 minuten voor half tien ongeveer. En uh, nou... Kom, laten we eens uh, wat, uh, wat draaien waarvan ik zeg van nou jongens, dat is misschien wel leuk. Want uh, ja, ik ja, weet je wat ik ga draaien? Ik ga die draaien van uh, onze vriend uh, Marcus. Marcus heeft uh, een mooie mix gemaakt. Eens even kijken of die erbij zit. Marcus heeft echt een leuke, even kijken, ja, Kie heet hij. En dat is van Mr. Grimaldi. Een mix van uh, Mr. Grimaldi met het nummer Key En het volgende nummer heet No Thanks En dan heet Super Still Of, uh, no Thanks met uh, Super City of zoiets. <laughs> ja, dat staat er zo aangeschreven. Maar goed, maakt niet uit. We hadden net uh, dus, uh, uh, onze vriend. Uh, um, ja, iemand uit Nieuw-Zeeland. Ja, man was dat, ja, Herman inderdaad. Uit Nieuw-Zeeland was het prachtig weer. Het is 2 23 graden. 24, maar hier geval we lekker weer daar, vergeleken met hier. Oh jongens, ik wou dat ik daar lekker aan het strand lag, heerlijk man. Goed, nou, je kan nog steeds uh, skypen met ons, tot 10 uur zijn we in de lucht. En dat is DJ Liggend Streepje Jaap. En dan kan je lekker meekletsen uh, op uh, Eurostar Radio. Het is nu half 10 en tijd voor uh, de band Ton met aimlessly. Dat was uh, Tom met Aimlessly. Het volgende nummer is ook een instrumentaal nummer. Dat is groep person met Lonely Nights. met uh, Lonely Night, Kijk straatsjes. Uh, ja, het is uh, nu op dit moment zes minuten over half tien. En we hebben tot tien uur te gaan. Het is uh, niet zo druk met bellen. Vorige uh, gaande week hadden we uh, wel, soms wel drie bellers tegelijk. En uh, ja, het is nu uh, een beetje rustig. Dus we gaan gewoon tien uur stoppen. Of er moet nog iemand zijn die gaat bellen naar DJ liggend streepje Jaap via Skype. En, uh, ja, en anders stoppen we gewoon om tien uur. Hè. Dus een standaard. En uh, mocht het dan uh, uitlopen, dan uh, merken jullie het vanzelf, want dan gaan we gewoon door. Maar om twaalf uur is dan ook echt afgelopen. Maar goed, tot uh, zo rustig blijft, gaan we tien uur stoppen. En dan gaan we. We gaan muziek draaien. Dit programma wordt opgenomen en online gezet op www.eurostarradio.nl Dus uh, dan weten jullie dat, hè. Dus ja, het is uh, bijna kerst, hè. Dus uh, vandaag de 9e december. En over een paar weekjes begint uh, kerst. En dan gaan we weer naar het jaar 2013. Ja, dan wil ik nog even... Inhaken nog uh, over het onderwerp uh, van 21 december 2012, de begin van de winter. En er zijn nog steeds mensen die geloven dat de wereld vergaat. En dat zeg ik, jongen, jongen, jongen. Jonge. Laat je niet gek maken, wat een flauwekul. Het is allemaal bullshit. Wat er in de Maya kalender staat beschreven. Dat... Uh, dat er zijn meer mensen die het zeggen. Het is een einde van de periode. En er komt gewoon weer een nieuwe periode daarna. Kijk, als het 31 december is, gaat de wereld toch ook niet. Dus uh, 1 januari is gewoon een nieuw jaar weer. En eigenlijk begint het nieuwe jaar op 21 december. Omdat natuurlijk de zon op z'n laatste punt staat. En ah, de aarde draait gewoon rond, rond, rond. En uh, ja, ik bedoel, uh, zelfs het hele universum uh, is aan cyclusen gebonden. Het is onzin dat de wereld vergaat. Het is allemaal bullshit. Laat je niet gek maken. De commercie die speelt er ook handig op in. En als ik ergens een heikel aan heb is als mensen geld verdienen aan andermans angsten. Dus laat je niet gek maken. De wereld vergaat niet en er verandert ook geen moer. En trouwens, ik zal je nog wat sterker vertellen. De maatschappijen in de wereld veranderen al eeuwen en eeuwen lang. Want de wereld zag er 30 jaar geleden ook heel anders uit als nu. Dus dat is allemaal onzin. De wereld en de maatschappij zijn voortdurend in verandering. Als je teruggaat naar de geschiedenis. zou je het zelf zien. Dat er steeds meer nieuwe dingen komen. De mentaliteit van de mensen verandert. Constant. En over 30 jaar is het weer anders als nu. Dus laat je niet gek maken door domdenkers. Want die mensen... Denken allemaal bekrompen. En uh, als ze wat lezen dan geloven ze het meteen. Nou ja, mag best kritisch zijn. Ook naar dit. Dit, uh, dit is allemaal flauwekul. Dus laat ze niet gek maken. Door een celletje idioten die denken dat ze het al even weten. En als mensen die luisteren zich aangesproken voelen. Is dat niet mijn probleem. De wereld gaat al uit. Maar <laughs> dat kan misschien nog duizenden en tienduizenden. Of misschien wel... 100.000 jaar duren, de wereld vergaat niet. Dus laat je niet van de waars brengen door een stilletje mongolen die denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. Dus uh, je moet niet alles geloven wat je leest of hoort. Dus uh, je moet van je eigen intuïtie uitgaan. En ik geloof maar in één ding: dat het vlees lekkerder is dan het been. En daar doen jullie het maar mee. Dus, eh, laat je niet gek maken. Hier is, eh, uh, absent feet met, eh, uh, in cold water. To tell you again the things we said not so long ago, but was not long ago. It was just yesterday. It was just yesterday. Absent feet in cold water. I thought, did she? En de volgende is Marianne met Once in a While. Marianne met Once in a While, een fantastische band is dat. En uh, ja, de volgende is uh, The Rising Hope met uh, Cocktail Bar in Panama. If they've got lipstick aan de jaren 80 begin jaren 80 met uh, ska-muziek, The Rising Hope, cocktail bar in Panama, oké okay, mensen, ja jeetje jongens, daar gaat ie iets niet helemaal goed, hier nog aan toe zeg, oké, okay, nou, uh, we rollen de tijd nog even een beetje vol, het is dus, uh, bijna ja, 7 minuten voor tien, we hebben nog zeven minuten, ik denk dat ik om tien jaar maar gaat afsluiten. Oh jongens, wat een ramp, hè. dan ben ik hier een dingetje kwijtgeraakt, maar goed, dat komt straks al wel. Dat komt nog wel, we gaan eerst even draaien. En dat is uh, Lustana David met uh, Sekuzi Moa. het is een inschumpentaal nummer. Luister je naar Eurostar Radio? Ja, luisteraartjes, he he, hier ben ik weer. Hè. We hebben nog een paar minuten te gaan, minuten of vier of zo. En, ja, uh, lieve mensen, wat was dat ook alweer? Voor de beste muziek, luister je naar Eurostar Radio? Het klinkt wel een beetje snel, hè? vind je niet? Ik vind het een beetje raar, jongens, hoe kan dat nou, jongens? Nog een keer. Voor de beste muziek luister je naar Eurostar Radio. Nog een keer. Voor de beste muziek luister je naar Eurostar Radio. En op de website, als je goed op de website kijkt. denk denkt een door, staat er. voor de betere muziek luister je naar Eurostar Radio. En dan staat er ook wel, als je de site helemaal opent. staat er dan. voor de beste muziek luister je naar. staat er. voor de beste muziek luister je naar. voor. Voor de beste muziek luister je naar Eurostar Radio. Als ik een link naar Facebook, dan staat daar voor de betere muziek luister je naar Eurostar Radio. Dat was eigenlijk ook de bedoeling. Maar er is toen wat fout gegaan. Maar wat er net fout ging is, ik wou die tune ook net al draaien, of die, die jingle. En uh, wat gebeurt daar? Er komt ineens wat liedje die ik net, uh, net draaide voor zijn beurt. Dus ik wou eigenlijk eerst... Deze draaien. Voor de beste muziek luister je naar Eurostar Radio. Ja, dat wou ik eigenlijk draaien. Nou, maar goed, maakt niet uit. Er is van alles fout. Gaan, wel leuk. Het hoeft niet allemaal zo perfect en gelikt uh, te klinken. Dat is als het leuke van Vrije Radio. Hè? Dus uh, ja, het is gewoon... Uh, maar ja, goed. Oké, okay, nou de Wietpas. Uh, stop met de Wietpas, jongens. Dat liedje is nou overbodig geworden eigenlijk. Hè. We hebben bereikt wat we wilden. Want. Uh, ja, jongens. We hebben bereikt wat we wilden. Want. Uh, iedere gemeente mag nu zelf bepalen. Of ze. Ja, de wiet. Uh, ja, of, of, je, of je moet legitimeren. Ja of nee. En. Uh, ja, ze mogen het niet zelf kweken. Hè, dat waren uh, een paar gemeentes hier in Nederland. Ik zal de naam maar niet noemen. Die wilden. Dan zelf, uh, wiet kwijken om het, uh, om het, uh, controleerbaar te houden. Maar uh, dat mocht niet van minister opstelten, dit en dat. Dan denk ik, jezus, Mina, waar gaat het over? Hier is Diablo Swing Orchestra met heroines. Eurostar Radio. Kijk op www.eurostarradio.nl ja, Oké okay, luister, we zijn weer aan het einde gekomen. Het is tien nu geweest, helaas, het is afgelopen voor vanavond. Maar volgende week zondag zijn we er weer. En misschien dat we tussendoor nog wat, uh, wat uitzendingen doen, misschien nog wel op de dag of zo. Want de komende drie weken, mensen, fan, dan ben ik vrij. Dan hoef ik niet te werken, tenminste, als er niks komt. Maar we zullen kijken, we zullen kijken, we zullen kijken, we zullen zien. Tot volgende week, luisteraartjes. En uh, dat was hey, JPO ja, en het is vandaag. deze weekend op je radio. Weekend Radio! En uh, nou, ik zou zeggen, tot volgende week, Een zondag in ieder geval. Dat is 16 december. En misschien, dat konden we van tevoren aan op Facebook. En op de Twitter van uh, Eurostar Radio konden we dat van tevoren als we nog een extra uitzending tussendoor gaan doen. Maar nou, dat uh, zien en horen jullie nog wel. Bedankt voor het luisteren en uh, de mensen die uh, op de Skype kwamen, jullie ook bedankt voor uh, een leuke gesprek. En uh, ik zou zeggen, tot de next time ladies and gentlemen. Dit was uh, Eurostar Radio en... Uh, ik steek er straks lekker een lekkere checkie op. Dus uh, tot straks. Of uh, tot, tot, tot volgende week. Ja, tot volgende week. Ja, een lekker checkie. Een lekker peukie. Heerlijk. Roken kan zo lekker zijn. Een vette peuk, jongens. Lekker roken. Ik weet het is niet gezond... Maar het is zo lekker. Jaaa... Tot voor de week! Freie muziek voor jou! N'oublions jamais Qu'un Bretel avalé de travers Aurait pu être sanitaire Pour des milliers de gens Je roule une dernière cigarette Demain, promis, juré j'arrête De toute façon, je n'aurai plus de tête Dans le couloir de la mort, j'attends par les écrans de la Réal TV C'est même plus pour qui votait, tant pis si les fascistes vont l'emport. De la Real TV.